Stem van Pessoa, een hoorspel van Piet de Vos. Boekgegevens. De titel luidt Boek der Rusteloosheid. Geschreven door Fernando Pessoa. Merkwaardig Gespeld? dat ze Pessoa's boek der rusteloosheid... E nu pas ingesproken hebben o bij de Luister- en Braille-bibliotheek. Zo'n klassieker. Uitgegeven door de Arbeiderspers te Amsterdam in 2005. Uit het Portugees vertaald en van de naam... Het kan er natuurlijk mee te maken hebben... dat het nog maar een paar jaar volledig is vertaald. Oorspronkelijke titel... Livro do Desassos bij mijn colleges hebben Deze de studenten het ook altijd moeten stellen met het handjevol fragmenten dat ik ooit uit een bloemlezing had niveau. Het moet trouwens ook uit die U bloemlezing zijn geweest dat Heim me destijds voorlas in Parijs, en waardoor ik verslingerd raakte aan. De rusteloosheid wordt beschouwd als Pessoas Magnum Opus. Hé, hey, dat leven, kan dat toch niet? Deze stem lijkt wel erg Zo veel, die van Harm. Veel ouder dan toen hij me voorlas, maar maar het het toch... Nee, volstrekt die onmogelijk. Die kennis van hem had me toch verteld dat nee, Harm in, in 2000 bij een auto-ongeluk was omgekomen? Ik was nog dagen van slag. Ook al had ik hem sinds de zomer van 68 slechts één keertje teruggezien. Harm dood. Ik kon het niet geloven. Hm. Deze voorlezer noemt zijn eigen naam niet. Dat slaan ze wel vaker over. Maar die stem, echt een beetje akelig die gelijkenis met haar. Maar verdomme, hij is dood. Moots dood. Tegen een lantaarnpaal geknald of iets dergelijks, had die man gezegd. Even banaal aan zijn einde gekomen als al die anderen, Albert Camus, Paul Snoep, Jackson Pollock, stuk voor stuk grote kunstenaars, gekrepeerd in hun blik op die, onze moderne helden. Harm, de eeuwige dromen en dichter, geëindigd als verkeersdoden. Hij had het zich vast ook anders voorgesteld. Enfin. Even verder luisteren, deze die gelijkenis komt vast omdat ik me veel te veel laat heternieuze meeslepen heternieuze door mijn herinneringen, heteronieme persoonlijkheid aan de Portugese literatuur. Ik beschouw het leven als een herberg waar ik moet blijven tot de dilicence van de afgrond arriveert. Ik weet niet waar je me heen zal voeren, want ik weet niets. Ik heb nu al meer dan een uur geluisterd en de indruk dat dit haar moet zijn wordt alleen maar sterker. Een stem heeft iets van een boom die steeds meer jaringen telt, maar waarvan de stam desondanks herkenbaar blijft. Als ik hier de leeftijd van de inlezer wegdenk, hoor ik hem als jongen die passage nog voorlezen. Die zomermiddag in 68. Op een bankje in het park de Luxembourg, Of was het langs de scène. Ik tegen hem aangeleund. Mijn hoofd op zijn schouder. Ik weet niet waar de diligence mee heen zou voeren. Want ik weet niets. Ik zou deze herberg kunnen beschouwen als een gevangenis. Want ik ben gedwongen hier te wachten. Ik zou hem ook kunnen beschouwen als een sociale ontmoetingsplaats. Want hier tref ik anderen. Ik ben echter nog een ongeduldig... Nog een gewoon mens. Degene die zich in hun kamer opsluiten en daar zonder te slapen apathisch in bed blijven wachten, laat ik voor wat ze zijn. Degene die converseren in de eetzalen en salons, van waar de muziek en de stemmen gedempt tot mij doordringen, laat ik begaan. Ik ga bij de deur zitten, laaf mijn ogen en oren aan de kleuren en klanken van het landschap en zing langzaam, louter van mezelf, vage liederen die ik componeer terwijl ik wacht. Dat is toch schitterend? Dat beeld van het leven als herberg en de dichter in de deuropening die zich laaft aan de geuren en kleuren in zijn omgeving. Wel mooi, ja, maar ook wel vreselijk egocentrisch. Hij gaat opzettelijk met zijn rug naar de andere gasten toe zitten. Hij keert zich af van de maatschappij. Jij vindt dat vooral schitterend, omdat het ook jouw wenstroom is. Jij wil niks hebben van alle demonstraties in Amsterdam, Leuven of hier op de Sorbonne. Liever verbeuzel je je tijd in het park en... Ja, en ja. lees jou liever voor dan op de barricade te staan, inderdaad. Uit de geniaalste romanticus aller tijden dan nog, Fernando Pessoa. Nee, Margreet, je denkt veel te politiek. In plaats van de wereld te willen verbeteren, zou je je moeten overgeven aan het landschap om je heen. Net zoals de dichter in zijn deuropening. Hij zit daar niet te kijken omdat hij de anderen minacht, maar omdat hij in het landschap de rijkdom van zijn innerlijk leven ontdekt. En die rijkdom, die bezit jij ook. Laat dat cliché van dat rijke innerlijke leven maar achterwege. Als blinde word je er al vaak genoeg mee doodgegooid. Was het mijn moeder niet die mij op pianoles deed om mijn muzikale gaven te ontwikkelen, dan begon een onbekende in de trein wel over de concentratie waarmee ik braille las. Ja, want jij wordt tenminste niet afgeleid door al die uiterlijke schijn. Nee, Harm, daar hoef je bij mij niet mee aan te komen. Nee, natuurlijk, zo bedoel ik het ook niet. Je weet best dat ik je bewonder om je slagvaardigheid. Nee, waar het mij om gaat, is dat idealisme van jou en van al die andere studenten, die geloven dat ze de loop der dingen werkelijk kunnen wijzigen. Zoals zegt ergens, uh, hier, iedere revolutionair, iedere hervormer is een wegloper. Ergens voor vechten betekent niet in staat zijn tegen jezelf te vechten. Hervormen betekent zelf onverbeterlijk zijn. Iemand met een oprecht gevoel en een helder verstand die zich bekommert om het kwaad en het onrecht in de wereld, probeert het uiteraard op de eerste plaats daar te verbeteren waar het zich het dichtst bij manifesteert. In zijn eigen wezen. Dat werk zal hem zijn hele leven kosten. Dus dan moeten we allemaal met de armen over elkaar gaan zitten toekijken hoe in Vietnam steeds meer slachtoffers in anonieme massagraven verdwijnen? Nee. Of hoe in Latijns-Amerika uit angst voor het communisme oh. mensen als Che Guevara door de CIA gelinched worden? Soms begrijp ik jou niet, Harm. Dat cynisme van jou in dit soort kwesties, dat staat zo haaks op hoe je anders bent. Als jij altijd zo burgerlijk was, dan was ik nooit met je meegelicht naar het zuiden. Ja, We maken ook niet dezelfde reis. Ik ga naar Lissabon om zoals Pessoa langs de taag te dwalen... en verlangend naar de boten te turen. Ja, nee, terwijl jij bent vertrokken... om het Iberisch schiereiland van de dictatuur te bevrijden. Dood aan Franco en Salazar. Zou die kennis van Harm zich vergist hebben? Hij leek me erg stellig toen hij me over dat ongeval vertelde. Maar misschien had hij het zelf ook maar van horen zeggen... Nee, hoogst onwaarschijnlijk. Als je zoiets niet honderd procent zeker weet, ga je het toch ook niet lopen rond bazuinen? Maar ja, ik had geen mogelijkheid om het te controleren. Ik wist niet eens in welke stad ruim woonde. Toen ik hem die ene keer, ergens midden jaren tachtig, ineens tegen het lijf liep op Amsterdam Centraal, had ik amper de tijd om hem mijn nummer te geven... Sorry dat ik zo gehaast doe, maar ik moet zo een college geven over Pessoa, weet je nog? Nou ja, uh, uh, dat geeft niet. Wij moeten er ook vandoor onze trein halen. Oh. Ja, de kinderen die staan al aan het trekken. Oké, okay, nou, ga maar. Of uh, wacht, hier. Heb je een kaart? Uh, yeah. Bel me. Dan, uh, praat ja, dat zal ik doen. Oké, okay, uh, tot gauw dan. Uh, tot ziens, Harm. Fijne dag nog. Het was allemaal wat onwennig. Onwezenlijk ook om hem ineens weer te zien na al die tijd. Misschien had hij er achteraf wel spijt van me op het station te hebben aangesproken. In elk geval heeft hij nadien nooit meer iets van zich laten horen. Mocht hij nog in leven zijn, waarom zou hij dan nu plots boek der rusteloosheid gaan inlezen? In een vlaag van melancholie wellicht? Om mij te bereiken? Ik zou toch eens navraag kunnen doen bij de bieb naar wie dit boek heeft ingesproken. Ach, stel je niet Jong aan. nog liepen we onder de hoge bomen en het vage ritselen van het bos. De open plekken die her en der opdoenden, werden in het maanlicht meren. En hun oevers vol struikgewas waren donkerder dan de nacht. De vage bries van grote bossen zuchtte hoorbaar tussen het geboomte. We praten met elkaar over onmogelijke dingen en onze stemmen waren een deel van de nacht, het maanlicht en het bos. We hoorden ze alsof het de stemmen van anderen waren. Dat deden we toen inderdaad, praten over onmogelijke dingen. Ook al waren wij het vaak oneens, achteraf heb ik vaak gedacht dat we veel meer met elkaar gemeen hadden dan we destijds wilden toegeven. S'nachts, in dat gammele tentje van ons, begrepen onze handen en lippen elkaar doorgaans beten. Hoewel, met dat ideaal van de vrije liefde, viel het in de praktijk nog best tegen. Hey, wat een goed in ja, die slaapzak? Oh, ja, nee, wacht, wacht even. Je koene ridder komt je wel verlossen. <lacht> oh, wacht, wacht. Kijk uit, kijk uit voor die piket. Oh, oh, verdomme, oh, oh. <lacht> Wat een gestuntel was me dat toen we eindelijk voor het eerst durfden te vrijen. We waren toen al langer dan een week onderweg en de Pyreneeën overgestoken. Door al dat gesjor aan kleren en slaapzakken schopte een van ons toen bij ongeluk de centrale piket omver, zodat we de hele zooi over ons heen kregen. fantastisch dat waren we in feite allebei. Alleen wilde ik dat toen niet zien. Wat ik wilde was handelen, subversieve daden stellen, het status quo aantasten. Was ik er daarom ook niet met haar van vandoor gegaan, met die verwaaide hippie, zoals mijn moeder hem altijd noemde, om mijn ouders met hun bekrompen moraal op stank te jagen? Ja, van ons tweeën ben jij uh, de dichter. Ja, dat kan best, maar denk je dat jij geen gevoel voor poëzie hebt dan? Nou, daar ben ik eigenlijk nog steeds niet achter. Feit is dat ik zelf niet dagenlang zou kunnen zitten tobben over één bepaald vers. Daar ben ik te praktisch. Voor. Oh, en met praktisch bedoel je leegstaande panden kraken, de universiteit bezetten en tegen de schenen van het establishment trappen. Zoiets, ja. Hmm, en schuilt daar geen poëzie in dan? Tijdens jullie betogingen scanderen jullie toch ook voortdurend verbeelding aan de macht? Dat is waar, maar wij willen de wantoestanden ook echt aanpakken. Daarom studeer ik ook rechten. Nou, elke revolutie begint met een droom en daar heb je dichters voor nodig. Oké, okay, maar volgens jou moet het dan bij die droom blijven. Ja, dat klopt. Omdat we elkaars dromen nooit... ...helemaal kunnen bevatten en ik de mijne slechts ten koste van de jouwe zou kunnen realiseren. En door middel van geweld dus. En Pessoa zegt toch... ...we horen elkaar en iedereen hoort slechts een stem die zich in hemzelf bevindt. De woorden van de anderen zijn fouten van ons gehoor, schipbreukelingen van ons begrip. Met welk een vertrouwen geloven wij in onze betekenis van de woorden van de anderen? De welles die anderen in hun woorden leggen is vaak dood voor ons maar we lezen wellust en leven... in wat ze zonder diepere bedoelingen... over hun lippen laten komen. Wat Harme er op die lange reis... nooit bij vertelde... was dat Pessoa eigenlijk met vele stemmen... tegelijk sprak. Daar kwam ik pas later achter... toen ik terug in Nederland... me verder in zijn werk ging verdiepen. Pessoa schreef onder tal van pseudoniemen... telkens in een andere stijl... en toonzetting. Op die manier creëerde hij voor zichzelf verschillende alter-ego's, ieder met hun eigen karakter en wereldvisie. Zo bestonden in Pessoa de romantische gevoelsmens van Boek der Rusteloosheid, naast de opstandige hemelbestormer en de onverstoorbare stoïcijn. Die meerstemmigheid ging me steeds sterker fascineren. Het sloot zo goed aan bij mijn eigen ervaring... Zeker nadat in oktober 68 de studentenopstand in Mexico City zo bloedig was neergeslagen. Het leger opende plots het vuur op de demonstranten. Honderden doden. Wat moest ik daarmee? Welke idealen kon ik daar tegenover stellen? Met Harm had ik intussen al gebroken omdat zijn poëtisch gemeen me alsmaar meer ging tegenstaan. En toch kreeg hij op een bepaalde manier ook weer gelijk. Ik gaf kort daarop mijn rechterstudie op en koos voor de literatuurwetenschap. Of was het Pessoa die me had overtuigd? Met andere woorden, gelukkig maar dat Pessoa het niet heeft kunnen opbrengen of er simpelweg niet is aan toegekomen om het boek der rusteloosheid aan een strenge herziening te onderwerpen. Een samenhangend geheel te maken van de juweeltjes die na zijn dood op losse vellen in een aantal enveloppen werden aangetroffen. Gelukkig maar, want anders had dit boek, dat geen echt boek is, vermoedelijk nooit bestaan. Zo, einde van dat het was naamwoord het dan. Door Harry nu moet ik toch echt gaan bellen naar de bibliotheek om te informeren wie dit in vredesnaam heeft voorgelezen. Stel dat ze zeggen dat het harm was. Wat dan? Ach, onzin. De beste luisteraar. Er komt nog wat. Het boek waar u zo pas naar geluisterd hebt werd geproduceerd met behulp van de okay. nieuwste spraaksoftware. Waar heeft u het over? Deze software is ontwikkeld in samenwerking met de onderzoeksgroep. Applied Linguistics and ICT van de TU Delft. Het programma poogt door middel van synthetische spraak... een volwaardig menselijk stemgeluid na te bootsen. Naar gelang het soort boek kan het geslacht, de doorleefdheid... en de intonatie van de stem worden aangepast. We bevinden ons echter nog in de experimentele fase. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar uw bevindingen over deze luisterervaring. Ook willen we graag weten of deze stem u natuurlijk in de oren klonk. Hm? Derhalve verzoeken wij u vriendelijk uw reacties Hè? te sturen naar... Maar dat betekent dus, terwijl ik al die tijd dacht... We praten met elkaar, praten over, onmogelijke met elkaar over onmogelijke dingen. En onze stemmen waren een deel van en de onze nacht. Stemmen waren een deel van de Het maanlicht. En het, het maanlicht en het bos. We hoorden ze alsof het de stemmen van anderen behoorden waren. Hoorden ze alsof het de stemmen van anderen waren. De stem van Pessoa: een hoorspel van Piet de Vos. De rolverdeling was als volgt. Margreet, oud, Helen Huisman. Margreet, jong, Roos Eimers, Harm, oud, Jaap Hoogstraten. Harm, jong, Tibor Lucas, Stembibliotheek, Michiel Blankwaard. Techniek, Frits Enk Mediaproducties, Regie, Frits Enk.